4 uur. NPO Radio 1, met Lara Rense. Komend uur in Nieuws Co. Oud-president van Zuid-Afrika, Jacob Zuma, vierde feest. Omdat zijn rechtszaak is uitgesteld en zijn aanhangers vierden het mee. En werkgevers melden zich al bij de VMBO'ers die nu examen doen. Nou, het gaat snel, hoort u straks. Nu is het NOS-journaal. Juri De nieuwe inlichtingenwet gaat zoals gepland in op 1 mei, inclusief de wijzigingen naar aanleiding van het referendum. Dat heeft minister Ollongren bekendgemaakt. Volgens haar stellen de wijzigingen echt wat voor. Ik ben heel blij uh, dat we hebben gezegd... we willen echt recht doen aan de uitslag van het referendum. En we willen uh, de wet, de WIF, invoeren per 1 mei. Maar we doen dat onder gelijktijdige aanpassing van een aantal punten. Uh, nou ja, om dus tegemoet te komen aan de zorgen die mensen hebben. Want dat is toch wel uh, datgene wat we kunnen opmaken uit de uitslag. Gisteren werd al bekend dat er strengere bepalingen komen... voor het verzamelen van gegevens, voor het doorspelen van informatie... aan andere landen en het bewaren van gegevens. Premier Rutte zegt dat het kabinet zijn best heeft gedaan... om aan de bezwaren van tegenstemmers tegemoet te komen. Maar de privacyactivisten van Bits of Freedom hebben al gezegd... dat zij de aanpassingen onvoldoende vinden. Voormalig regio-president van Catalonië, Puigdemont, is vrij... Hij mocht de gevangenis in het Duitse Neumünster verlaten na het betalen van een borgsom van 75.000 euro. Poets de Mons moet zich één keer per week melden bij de politie en mag Duitsland niet verlaten. Bij zijn vertrek uit de gevangenis riep hij op tot vrijlating van alle Catalaanse separatisten die volgens hem als politiek gevangenen worden vastgehouden. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spaanse Spanish Prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. Het is een schande dat er politieke gevangenen vastzitten in een Europees land, zei Poets de Mond. De Catalaanse oud-regio-president werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van de Spaanse justitie, die wil hem vervolgen wegens rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. Het gaat beter met de vergiftigde Russische ex pion Sergei Skripal. Hij verkeert niet meer in kritieke toestand, meldt het ziekenhuis waarin hij ligt. Begin vorige maand werd hij in Groot-Brittannië vergiftigd met zenuwgas. Staatssecretaris Blokhuis gaat met de horeca overleggen... over het sluiten van de rookruimtes. Gisteren werd al duidelijk dat hij binnen twee jaar af wil van de rookruimtes. Naar de ministerraad vanmiddag zei Blokhuis dat het afschaffen... wel zorgvuldig en met draagvlak moet gebeuren. Brabantse boswachters hebben afval op de stoep van het provinciehuis... in Den Bosch gestort. Ze voeren zo actie tegen afvaldumpingen in het bos... en eisen dat de provincie beter toezicht houdt. In de Waal, bij Brakel in Gelderland... zoekt de politie nog altijd naar slachtoffers van een ongeluk gisteravond. Een auto kwam in het water terecht en één inzittende is overleden. De politie denkt dat er meer mensen in de auto zaten... en dus wordt er verder gezocht, ziet een verslaggever van Omroep Gelderland. Dan gaat de politieboot hier voor de veerstoep heen en weer. Gaat steeds een stukje in het water af met iets in het water... met het mogelijk sonar om te kijken of hier misschien nog slachtoffers liggen. Uit een eerste onderzoek van de auto is gebleken... dat er waarschijnlijk geen aanrijding is geweest... voordat de wagen in de Waal belandde. Verder is er nog niets duidelijk over de toedracht van het ongeluk. Het weer dan nog. Het is zonnig, droog... bij een temperatuur tussen de 12 en 16 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige Zuidoostenwind...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 Ja Lara, de die staan nu vooral in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel is de vertraging drie kwartier. Er is één rijstrook dicht. De A4 daarna richting Rotterdam. Twintig minuten vertraging voor Knoop Ketelplein. De A13 daarna Rotterdam. Tussen Delft en Knoop een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A7 is aan Dam richting Horen... tussen Afrit Weide-Wormer en Afrit A. van een half uur door een ongeluk, één rijstrook is dicht. De A15 Rotterdam-Gorkum... tussen Ridderkerk en Sliedrecht een half uur. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht... een half uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Zondag in Zuidas. Hoe kom ik aan een echte zaak? Eetip, hey, desnoods fake je dat je een druk hebt, wanhoop is...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 De overstap regelen wij voor u. NPO Radio 1. NOS NTR. Sommige Nederlanders maken zich ook zorgen over de gevolgen voor hun privacy. van deze nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten. En dat begrijp ik heel goed. Maar neemt het kabinet die zorgen van de nee-stemmers van het referendum serieus genoeg? De eindexamens op het VMBO zijn deze week begonnen. Het is een spannende tijd. En het bedrijfsleven zit te springen om afgestudeerde VMBO'ers. Ik heb goed geleerd. Heb jij goed geleerd? Nee, niet echt veel geleerd. Okay. Nee, zenuwachtig? Nee, valt wel mee. Wat wil je worden? Straten, Mark. Lara Rensen. Nieuws en Go. Straks meer VMBO'ers in de bus van Nieuws in en, en het kabinet heeft dus besloten wat het doet met het nee van het referendum over de inlichtingenwet. Nou, Wilma Borgman in Den Haag, vertel. Ja, het kabinet heeft een wonderlijke prestatie verricht. Ik vind het eigenlijk wel mooi, zei premier Rutte net. Uh, want de meerderheid van de kiezers heeft dan wel bij dat referendum gezegd... we willen die wet niet... Toch wordt hij gewoon op 1 mei ingevoerd. En tegelijkertijd zegt het kabinet dat de nee-stem recht wordt gedaan. Ra, ra, ra, Nou, hoe dat zit, dat vertel ik straks. Ik ben benieuwd. Uh, Wilma, je houdt ons wel in spanning. Uh, nou, uh, u weet misschien dat wij vanaf maandag vanuit de nieuwe studio gaan uitzenden... samen met de collega's van het Radio 1-journaal in de ochtend. Uh, Jurgen en Elisabeth en uh, wij van Nieuwsinko dus ook. Nou, daar verheugen we ons enorm op. In het kader heb ik Karin Albert op pad gestuurd... met een hele bijzondere opdracht. Karin, vertel eens. Nou, zeg dat. Ik kreeg twee plopkappen mee uit ja. de studio en uit de spreekcel hiernaast... waar ook de nieuwslezers hun bulletins voorlezen met de vraag... wat zit er nou eigenlijk in zo'n plopkap? Want die gaat vele jaren mee, er gaan vele monden voorbij... die allemaal zo hun sporen nalaten. Dus we zijn bij een microbioloog langs geweest... en die heeft voor ons eens dus eventjes ja, duidelijk gemaakt... wat wij allemaal achterlaten. Is het vies? Mm, nou, ik denk dat jij na het horen van mijn reportage... toch iets minder ontspannen achter je microfoon zit. Oké. Okay. Dank je wel. Tot zo. Dit is uh, oud-president Zuma van Zuid-Afrika. Net als vanochtend voor de rechtbank. In een uiterst goede stemming zong en danste hij met zijn aanhangers... die naar de rechtbank waren toegekomen. En als je hem zo hoort en zo ziet, zou je zeggen dat hij is vrijgepleit. Maar in werkelijkheid is alleen maar de behandeling van de rechtszaak uitgesteld. Ik praat erover met correspondent Ellis van Gelder. Ellis, uh, ja, hij stond daar dus te zingen, te dansen, met zijn aanhang. W waarom? Wat voor beeld probeert ja, hij hier van zichzelf neer te zetten? Ja, dat is wel een beetje Zooma-eigen. Eigenlijk, iedere keer als er iets serieus is, dan, dan lacht hij het weg. Uh, ja, hij, hij giechelt eigenlijk een beetje en hij zingt en danst. Maar ja, zoals je zei, het was wel echt een serieuze zaak vandaag waar hij voor, voor moest komen. Uh, voor het eerst moest hij nu in de rechtbank uh, verschijnen. En uh, ja, de openbaar aanklagers die zeggen van wij zijn gewoon klaar om Zooma te vervolgen voor corruptie. Uh, Zooma's advocaten hebben het nu nog wel zover gekregen, inderdaad, zoals je zei, om uh, toch nog wat uitstel te krijgen. Uh, ja, omdat zij toch de openbaar aanklager ervan willen overtuigen... Om, om niet verder te gaan met de zaak. Maar ja, eigenlijk is er toch niet heel veel reden voor optimisme... momenteel bij Zuma. Maar goed, er waren honderden aanhouders van hem... op de meen bij de rechtbank. Dus ja, daar heeft hij zichzelf dan toch nog van een goede kant laten zien. Ja, hij deed goed alsof. Dus waarom moest hij eigenlijk voor de rechtbank verschijnen? Ja, dit is een hele, oude, eigenlijk een hele oude affaire nog van voordat hij president was. Uh, na de apartheid heeft uh, Zuid-Afrika een heel nieuw wapenarsenaal aangeschaft. Uh, niet alleen wapens, maar ook fregatten, uh, gevechts, etc. et cetera, et cetera. Er zijn miljarden euro's aan besteed en daarbij zouden steekpenningen zijn betaald... Uh, van, door een Frans wapenbedrijf aan Zuma. Dat is de beschuldiging. En wat zegt Zuma zelf? Ja, die zegt ik weet van niks. En dat zei hij vandaag dus ook tegen zijn supporters. Vertel me wat ik verkeerd heb gedaan. En dit is een en al een politieke samenzwering. Ja, hij heeft dit altijd ontkend. Uh, zijn financieel adviseur destijds... Uh, die is wel voor dezezelfde zaak al veroordeeld. En die heeft ook betalingen doorgesluist naar Zuma. Uh, maar hij heeft altijd gezegd van... ja, ik wist niet waar dat geld voor was. Dankjewel, je Alice, voor je update over Jacob Zuma. Het is 10 minuten over vier. De eindexamens voor VMBO'ers zijn deze week begonnen. De wereld ligt aan hun voeten, zo lijkt het. Want er is veel vraag naar vakmensen vanuit het bedrijfsleven. En wat willen die leerlingen zelf eigenlijk? De Nieuws- en Kobus staat op het schoolplein van het Giende College. Dat is in Sliedrecht. Saïde Magé, wat is dat voor school? Een uh, brede VMBO-school, Lara. Waar nauw wordt samengewerkt met bedrijven uit de omgeving. En ook een redelijk kleine school. Er zitten hier zo'n uh, 350 leerlingen... En het is hier nu heel erg rustig, Lara. Want uh, ik heb me laten vertellen dat de derdejaars allemaal op stage zijn. Mm -hmm. En de vierdejaars, die hebben dus examens. En er zitten hier twee tegenover mij die net het examen hebben afgerond. Arul, om met jou te beginnen. Ja. Wat voor een examen heb je vandaag gedaan? Uh, ik heb een DP-examen gehad. Dat is zowel een stukje zorg en een stukje techniek... en een stukje op de computer, zeg maar. Yeah. Want, en... uh, wat, wat, voor een, uh, wat voor een onderwijs volg je hier? Uh, ik, ja, gewoon een uh, vakrichting uh, of zoiets. Ja? ja. Welke vakrichting? Uh, ik doe nu DNP, dat is dienstverlening en producten. Kijk, ja. Doen Hoe ging het, het examen? Nou, het ging wel goed, ja, behalve techniek. Want het is echt niet uh, mijn sterkste vak om zo te zeggen. Oh jee. Maar voor de rest ging het wel goed, gelukkig. Ja. En jullie mogen er niks over zeggen, nee, klopt. want er zijn nog andere VMBO-scholieren hier in, uh, in het land die dat examen nog moeten maken. Hè? Ja, klopt. Maar ik kan ja. wel zeggen dat het makkelijk is. Ja. De eerste twee stukken dan. <laughs> en uh, Rohan, jij zit hier ook bij ons in de bus. Uh, wat voor onderwijs volg jij hier? Welke richting? Uh, ik doe hier de richting uh, Pi. En dat is uh, de metaalkant en elektro. Uh, dus. Ja, En jij hebt geen examens gehad nog vandaag, of wel? Uh, vandaag, of eerder heb ik, vandaag sorry. Ja, eerder vandaag heb ja. ik mijn examens afgerond. En ik heb gisteren ook nog een deel moeten doen. Maar ik heb het vandaag helemaal afgerond. Ja, dus ik, wel, ik zit jullie een beetje te bestuderen. Jullie gezicht, het ziet er ook erg ontspannen uit. Dus ze <laughs> <er veel, laughs> beginnen te lachen. Ja, was het spannend? Eigenlijk niet. Ja, de eerste dag was wel echt spannend om zo te zeggen. Want ik denk van, ja, nu is het voor de zeg maar, om zo te zeggen. Niet als uh, in de toetsweken, normale toets en alles. En nu gaan we echt Dit is het voor. examen. Ja, ja, het examen. Want je wilt door ja. naar het mbo. Weet je al wat je wil worden? Ja, dat weet ik al. Ja, ik heb voor de opleiding financiële administratieve medewerker gekozen. Niveau 2. En ja, ik wil eerst. Dokterassistenten, maar dat kan niet op niveau 2, namelijk. Want dat doe je nu, niveau 2. En wat voor ja. niveau heb je dan daarvoor nodig? Niveau 4. Ja, dus dan zou je door moeten studeren. Ja, leren. ik zou dus uh, door moeten studeren en dat wil ik eigenlijk sowieso al. Dus ik wil wel een hoge opleiding. En ja, en als ik de opleiding nog leuk vind, dan verandert mijn gedachte en dan blijf ik gewoon een financiële administratieve medewerker. Okay. Weet jij het ook al Rohan, wat je wil worden? Uh, ja, ja, het klinkt misschien heel gek, want ik doe nu techniek... maar ik wil commercieel medewerker worden. Ja, dat is wel iets heel anders. Ja, ja, ja zeker. <laughs> het is heel raar eigenlijk ook. Hè. Maar hoe, hoe, is zo, uh, hoe is dat zo ontstaan? Dan? Je vond techniek eigenlijk toch helemaal niks? Nee, nee ik uh, dacht altijd dat ik techniek echt wat vond... dus daarom had ik er ook voor gekozen. Alleen toen ik daadwerkelijk ook bezig was met techniek... toen was het toch echt niks voor mij, het uh, was niet voor me weggelegd. Dus toen heb ik toch gekozen voor een opleiding in de handel. En hoe heb je dat dan nu dit bedacht? Dat je zegt, van ik wil commercieel medewerker worden... Uh, ja, het is eigenlijk gekomen omdat ik techniek deed, maar ik vond het leuk om gewoon te praten met mensen en zo. En een presentatie geven vind ik leuk en zo. Dus toen dacht ik toch, nou ga ik toch kijken voor een opleiding in de handel. Toen heb ik tijdens de scholenmarkt voor twee uh, scholen ingekeken om daar informatie over te krijgen. En toen bij deze opleiding waar ik me nu van heb geschreven, hoorde ik dingen. en Toen dacht ik echt van ja, dit is het. Dus ja. toen heb ik me eigenlijk meteen direct uh, ingeschreven. Spannend hoor. En hoe geldt het voor jou, rol. Weet jij al wat je wil worden? Uh, ja, logistiek opleiding. Graag me eerst medewerker. En daarna, zit ik daarna zit ik ga ik kijken voor planner of teamleider, zeg maar. En dan ga ik uh, vier dagen in de week naar school. Ik bedoel, uh, werken. En uh, één dag naar school. Oh ja, dan ga je dat zo combineren met elkaar. Ja. Hebben jullie er ook rekening mee gehouden bij die keuze dat je denkt... daar heb ik zeker baangarantie, daar ga ik zeker een baan vinden? Ja, tuurlijk. Want ik denk persoonlijk dat in de logistiek dat daar veel vraag naar is... Hm. En ik denk ook in de toekomst dat winkels gaan sluiten... en dat tegenwoordig meer mensen op uh, webshops gaan uh, bestellen. Dus, dus vandaar. heb je rekening mee gehouden. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan er zometeen over verder praten, Lara, hier in de bus. Uh, met deze leerlingen dus, die uh, hun examens, praktijkexamens net hebben afgerond. En ook, uh, dan schuiven we er ook andere mensen aan om het te hebben over het VMBO. Dat imago dat eerst wat slecht was, maar nu dus uh, lijkt uh, te draaien. Zometeen, dus over een klein half uurtje zijn we terug. Kijk eens aan. Nou ja, een heerlijk gevoel is dat inderdaad. Als je examens erop zit. Tenminste, dat praktijkgedeelte dan. De rest komt nog. Tot straks. De Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De vrijdagmiddagfiles staan vooral in het midden en zuiden van het land zoals gebruikelijk. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Afritkerk Driel. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. En op de A7 van Zaandam richting Hoorn ook veel vertraging. Tussen Zaandam en Afrit 15 Hoorn. kilometer file met een uur oponthoud. Na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. I could have swore I saw fireworks from your house Oh, dit zijn uh, twee uh, zussen uit Zweden. Johanna en Clara Söderbe. First Aid Kit met uh, Fireworks. Tien minuten voor half vijf secretaris Blokhuis van Volksgezondheid... wil af van alle rookruimtes in ons land. Maar voorlopig zijn het alleen de rookruimtes en cafés en restaurants... die verplicht dicht moeten. Blokhuis geeft de horeca nog twee jaar de tijd. Terwijl de rechter heeft gezegd dat alle rookruimtes per direct dicht moeten. Nou, om onder die uitspraak uit te komen... gaat Blokhuis in cassatie bij de Hoge Raad. Dat geeft hem tijd om met de cafés en restaurants... afspraken te maken over de sluiting. Ik ben hier ingehuurd. Ik word betaald om uh, zeg maar een rookvrije generatie uh, in Nederland te organiseren. En daarin past heel goed uh, het afschaffen van de rookruimtes. Dus dat wil ik wel doen, maar wel uh, met draagvlak en in zorgvuldige, in zorgvuldige stappen. Dus in overleg met de horeca. Maar dat lijkt toch enorm met elkaar in tegenspraak. Je wilt een rookvrije samenleving. Dat zou moeten betekenen dat je niet rookt in de horeca. De rechter heeft gezegd, ze moeten meteen weer dicht. En u zegt, nee, ik ga er nog even twee jaar over doen. Ja, nee, maar ik voer een oorlog tegen het roken, zeg maar. Dat is mijn terminologie. Maar wel een zorgvuldige oorlog. Ik wil het ook zorgvuldig doen. Ik wil met de horeca in gesprek om te kijken hoe we dit met elkaar goed kunnen regelen. Dus ik, ik streef ook naar draagvlak? Uh, dat, dat snap ik, maar moet het draagvlak ook niet zijn... er ligt een rechtelijke uitspraak... we gaan per direct alle rookruimtes dichtgooien. Waarom nog die twee jaar? Nee, omdat ik vind dat dat van zorgvuldig bestuurder getuigt. Maar de, de is, de, ik snap het ook ja. wel... er zijn mensen die hebben geïnvesteerd in de rookruimte. Ja. Dat kost geld. Ja. Uh, en je zou kunnen zeggen... ze worden daarop gepakt aan de andere kant. Ze faciliteren iets dat van de rechter niet mag. Ja, maar dat valt te betwisten of dat een goede lijn is. En wij zeggen als Nederlandse overheid, wij vinden als we die rookruimtes gaan afbouwen, dat dat in ons tempo moet. En daarover wil ik met Horeca Nederland in gesprek. Die juichen dit ook toe. Uh, die zeggen ook, wij vinden ook inderdaad dat dit van zorgvuldig bestuur getuigt. En daar mag iedereen mee op aanspreken. Oké. Okay, nou zegt Horeca Nederland ook meteen, hallo, wij worden onevenredig gepakt. Want kijk naar Schiphol, kijk naar bijvoorbeeld hier de Tweede Kamer. Daar zijn ook nog gewoon rookruimtes ja. en die hoeven niet dicht. Nou, we hebben nog heel veel te doen uh, in onze strijd om een rookvrije generatie te organiseren. Dus uh, dit zijn volgende dingen waar we het in ieder geval over gaan hebben. Zoals u misschien weet, wij zijn bezig met een, uh, een nationaal preventieakkoord. Dat moet rond deze zomer uh, het licht uh, zien. Uh, ik ben in overleg met heel veel maatschappelijke organisaties. En dan hebben we het over uh, een aantal zaken, maatregelen die we kunnen nemen om dat te bereiken. En, en dit is er één van. Maar bent u dan ook van plan om binnen twee jaar al die rookruimtes... bij bijvoorbeeld bedrijven, in de openbare gebouwen en dat soort dingen ook te sluiten? Nou, ik, ik koppel daar geen termijn aan, maar het is nadrukkelijk wel een agendapunt. Okay, maar maar waar, waarom wilt u daar geen termijn aan koppelen als de horeca wel aan een termijn moet voldoen? Nou, deze rechterlijke uitspraak die was heel nadrukkelijk op de horeca gericht. En ik wil met de horeca een gesprek om te kijken hoe we dat fatsoenlijk met elkaar kunnen afbouwen. Okay, dan kunt toch een... tegelijkertijd ook met bedrijven in gesprek. Hoe zij dat fatsoenlijk kunnen afbouwen? Ja, maar ik zeg ook niet dat ik dat niet doe. Ik zeg wel dat ik ook met de partners waar wij mee in gesprek zijn... in het kader van het Nationaal Provincieakkoord... met elkaar een lijn wil uitzetten hoe we zaken oppakken. Okay, maar u snapt dat de horeca op dit moment denkt... Ja, we worden onevenredig gepakt? Nou, Ik heb de voorzitter van Horeca Nederland ook vanmorgen horen zeggen... nu moeten ze ook naar de ziekenhuizen en anderen. En dat vind ik ook een logische uitnodiging. En ik ga die handschoen ook oppakken. Alleen, ik, uh, ik heb ook tegen alle partijen gezegd... met wie ik afspraken maak om te streven naar die rookvrije generatie. We gaan het samen doen. En ik wil ook met jullie overleggen hoe we dingen op kunnen oppakken. Dan vind ik het een beetje gek als ik uh, overal verder doorheen banjer... en mij niks aantrek van de mening van anderen. Dus ik wil die input van anderen daar ook wel bij hebben. Zeg maar. Gaat u ook de Tweede Kamer? maar aanspreken op het feit dat er nog steeds rookruimtes... zijn. Ja, het zou wel zijn. heel hypocriet zijn als ik iedereen aanspreek boven de Tweede Kamer. Staatssecretaris Blokhuis over het weghalen van de rookruimtes in de horeca. Hij sprak met politiek verslaggever Lars Geerts. Laboratoria. Oplossingen oh, voor een ziekte. Doorbraak. Hé hey Jori, binnenkort hebben wij de laatste uitzending mm -hmm. in deze studio. Is er iets wat jij mee zou willen nemen uit deze studio? Nou, ik zie uh, kaarsjes, ik zie... Uh, Mooie microfoons en bijzondere plopkappen. Mooie plopkap als herinnering. Zou je die mee willen nemen? Nou, een schone misschien wel. Een schone, ja. Een gewassen misschien. Ja. Als dat kan. Ja, want ik denk wel eens bij deze plopkappen... Mijn god, wat zit er allemaal in en op. Ja. Mensen niezen erin. Beetje spug. Ruimte is niet goed geventileerd. Ik zie veel koffievlekken. Af en toe zijn ze ook een beetje grauwig. En weet je dat ik soms zelfs ruik dat iemand voor mij gepresenteerd heeft. Dat is zo vies. Misschien is het een idee om eens gewoon echt te laten uitzoeken... hoe smerig deze dingen nou zijn. Weet je, dat vind ik een heel goed idee. Want wij hebben wetenschappers, die kunnen dat regelen. Die kunnen die plopkap opsturen en dan gaat het naar het lab. Laten we het gewoon doen. En dus kwamen de plopkappen hier terecht. In het laboratorium van moleculair microbioloog Hans de Kok. Inderdaad, daar zit van alles op. Ja, maar liefst 16 platen liggen hier op een ja. wit vel. Het ja. zit allemaal keurig beschreven. De top ja. van de plopkap, spreekcel, studio. En ook de zijkant is bemonsterd. Hè? Ja, we hebben twee kanten genomen. De bovenkant eigenlijk, dat is de kant waar ja, de mensen in spreken. En nou ja, goed, daar beënt je waarschijnlijk die microfoon ook mee. Met, met aerosolen uit de adem of als je hoest of kucht... Of uh, misschien ook wel met mensen met consumptie spreken, dat weet ik niet. <laughs> en de zijkant, en ja, daar zou je eigenlijk wat minder verwachten, denk ik altijd. Tenzij men daar weer dingen vastpakt. Of, maar dat is een beetje van hoe worden die microfoons gebruikt. Nou, dus hier hebben we dan uh, feitelijk de totale micro-organismen op en in de plopkappen. En hier zitten we aan het oppervlak. En wat dus uh, eigenlijk opvalt, is dat uh, in de spreekcel, uh, dat we daar eigenlijk veel meer micro-organismen, zowel bacteriën als schimmels, op het top. En veel minder op de zijkant. En um, in de uitzendstudio... daar zitten juist minder... of ongeveer twee keer minder... micro-organismen op de top. En daar zitten er juist veel meer op de zijkant. Dus het lijkt wel alsof in de uitzendstudio... de zijkant veel meer wordt aangeraakt misschien of beend En wat hier is dat goed te zien... Ja. dit is zo'n zijkant met bacteriën. En dan ziet hier dus allemaal... We zien hier een plaatje met allemaal stipjes. hè zijn het Allemaal, allemaal stipjes. en ja dus Deze zijn heel veel gelig... Je ziet ja? grote gelige, je ziet ook kleine witte. Grote witte. Dus die verschillen in grootte, de verschillen in kleur. En soms ook de randen en dergelijke. Dat geeft dus aan dat er verschillende soorten zijn. Dus er zitten relatief veel gelige eh, kolonies op. Dat zouden wijze dezelfde kunnen zijn. Maar dat zou je eigenlijk verder moeten analyseren. En plus nog een aantal andere. Maar dat zijn er best veel. Ja. En, dat zijn, er veel... en zijn dit nou schimmels of bacteriën? Dit zijn de bacteriën. Oh. Ja. Je ziet dus mooie kolonies. En elke kolonie is ontstaan vanuit één. Zo'n bacterie uit die plopkap. Ja. Kijk, en hier hebben we dus ook schimmels ja. uit die zijkant. En je nou, wow. ziet een heel grote kolonie met een. Met, uh, uh, dit is een, een, een filamenteuze schimmel. Die groeit als een uh, beetje wattige structuur. En je ja. ziet daar ook zwarte. Structuren op zitten, dat zijn allemaal sporen van de schimmel. Hier zou Lara niet blij van worden als ze zag wat er voor haar neus op dit moment allemaal uh, krielt. Ja, dan zou je zeggen, maar het zijn wel algemeen voorkomende schimmels, denk ik. Dus ik denk, ik denk dat dat, uh, als je er gewoon lucht bemonstert, zie je ook wel van dit soort structuren ja. terug. Dus we ademen ze ook in. I zijn wij vies, wij bij de NOS? Wat, wat is zo'n beetje het beeld wat bij u opreist? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, als we dus gaan kijken naar de oppervlaktes... dan zien we eigenlijk relatief lage aantallen. Dat is 11 tot 50 kolonies op een vierkante centimeter. En dat lijkt wel een beetje ook wat we vaak zien met studenten in cursussen... waarbij ze zelf met een wattenstaafje samples mogen nemen... uit verschillende oppervlaktes. En dan nemen ze de telefoon of een toetsenbord of een deurklink. En dan zie je 10 tot... 30 of 40 kolonies terug. Um, maar ja, nu hebben we ook gekeken naar de diepere delen. En daar zitten wel 10 tot 20 of 30 keer zoveel micro-organismen. Maar goed, dat oppervlak is ook veel groter. Maar ook die aantallen zijn nou niet meteen schokkend. Dus ik denk dat het allemaal reuze meevalt dat hier zitten, dat dat, uh, dat dat geen reden is tot zorg. Geen gezondheidsrisico's voor onze mensen in studio en spreekcellen. Daar lijkt het niet op. En wat belangrijk is, wat, waar we ook naar hebben gekeken... is of in deze micro-organismen uh, daar ook coli in voorkomt. Of E. coli-achtige. De poepbacterie. Is, dat is de poepbacterie inderdaad. En dat is een indicatorbacterie. Dus als je zegt, ik kan coli- of coli-achtige terugvinden... op, op uh, oppervlaktes of in water... dan is dat eigenlijk een aanraking geweest met feetjes. En dat is relatief gevaarlijk. Want dan zouden er dus ook darmpathogenen etcetera, mee kunnen komen. Ja. Dat is weer... en, en ik hou mijn adem in. Heeft u ze gevonden? Nee, we hebben ze niet gevonden. We hebben ze uitgeplaat op, op mijn konkie, maar er zitten er geen op. Dus jullie zijn echt keurig in de hygiëne bij de, N bij de NPO. Nou, ja. dat is gelukkig. Maar uh, verkoudheid, even niezen, even hoesten... ik kan me voorstellen, dat zijn dingen die je wel terugziet. Ja, daar lijkt het wel op. De top is meer besmet... in ieder geval bij een van die plopkappen dan de, de onderkant. Dus misschien is daar wel wat meer in gehoest in die microfoon. Dat zou kunnen, ja. En zijn dat dan nog bacteriën die aan volgende sprekers kunnen worden overgedragen? Waardoor je gewoon he, gezond in studio binnenloopt en dan weer verkouden uitloopt? Ja, dat zou je kunnen denken. Maar zoals je ziet, ik, moest best wel, ik moet moeite doen om ze los te krijgen. Dus ik denk niet dat ze zomaar loskomen. En als je het aanraakt, komen ze ook niet zomaar mee. Dus ik denk niet dat dat uh, zomaar gebeurt. Dus de risico's zijn heel klein. hier. Ja. Ja. Nou, toch een opluchting. Zal ik nou mijn plopkap ook nog even achterlaten? Om eens te zien, nou nee, misschien moet ik het maar gewoon niet doen. Ja, soms eh, is het beter als je het niet weet. Straks, premier Orbán mag dan vaak dwars liggen in Europa. In zijn eigen land gaat hij de verkiezingen zondag waarschijnlijk weer winnen. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Het kabinet zegt de tegenstanders van de inlichtingenwet tegemoet te komen. Maar toch is de kritiek nog steeds groot. NPO, Radio 1. Ik naar het NOS-journaal, iets dichter op de microfoon. Joeri Stubenitski, ja, kom maar door. Met iets meer gemak ook op mijn stoel, nu we dit allemaal weten. Het nieuws, in het grensgebied tussen Israël en Gaza... zijn twee Palestijnen gedood en vele tientallen gewond geraakt... bij botsingen tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger. Meldingen over het aantal gewonden lopen uit 1 van 80 tot 250. Een Chinees die in december op Schiphol werd betrapt... met vijf hoorns van neushorens, is veroordeeld tot twaalf maanden cel. De horens en een aantal andere spullen die hij bij zich had... waren ongeveer een half miljoen euro waard. De voormalig Katalaanse regio-president Puigdemont is vrij. Hij heeft de gevangenis in het, Duitse, in het Duitse Neumunster verlaten... vanmiddag na het betalen van een borgsom. Hij moet wel in Duitsland blijven... Poets de mond werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van Spanje. Dat wil hem vervolgen voor rebellie, opruiing en misbruik van publiek geld. En in Afghanistan hebben de Taliban honderden scholen gesloten. Daardoor krijgen duizenden kinderen nu geen onderwijs. De Taliban zouden zo wraak willen nemen op het uitschakelen... van een Taliban-commandant eerder deze week. Dankjewel, Jori. We gaan naar het weer. Gerrit Diemstra. Het was best aardig volgens mij vandaag. Het begint al echt op te bouwen naar een mooi weekend. Klopt. Ja, het is een beetje een voorproefje van uh, wat er de komende dagen staat te gebeuren. We kunnen toch echt wel spreken dat dit weekend het voorjaar echt begint. Qua weer dan natuurlijk. Hè. Astronomisch is het natuurlijk al wat langer bezig. Maar ja, het voorjaar gaat echt beginnen. Uh, vandaag was het al mooi. Ik denk dat het morgen nog wat mooier wordt. Uh, vannacht trouwens wel ja, uh, droog, nauwelijks wolken. Minimumtemperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 7 graden. Uh, morgen is het dan overdag droog. In het westen zijn wel wat wolkenvelden te zien, denk ik. Maar in de rest van het land is er veel zon. S'avonds kan er in het zuidwesten en westen misschien een drupje regen vallen. Maar dat zal zeker niet veel zijn. De maximum temperatuur die loopt uiteen van 18 tot 21 graden. Op de Wadden wel wat frisser, met zo'n 13 graden. En ook aan zee is het frisjes met een graad of 15. Maar goed, dat hoort natuurlijk bij, want het zeewater is nog uh, koud. De wind is matig, windkracht 3 tot 4, uit zuidoost tot zuid. En houden we dat dan vast eh, zondag? Zeker. Zondag is ook een mooie dag. 18 tot 21 graden. Temperaturen vergelijkbaar. Wel in de middag kans op een buitje. Maar goed, dat uh, mag de pret niet drukken, denk ik. Weinig wind zondag. En na het weekend dan blijft dat voorjaarsweer gewoon aanhouden. Wel wordt het wat wisselvalliger. Vooral dinsdag kan er weer wat regen vallen. Maar het belangrijkste is, het blijft aangenaam voorjaarsweer. Oh, He, wat fijn. Dankjewel. Gerrit Diemstra, Edwin Gerrits, heb je ook goed nieuws? Nee, het is een uh, vrij drukke spits, Lara, met uh, ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van dat land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Afritkerk-Driel... 20 kilometer langzaam rijden met drie kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen uh, Knopen de Hoek en Sloten... 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar zijn twee rijstroken dicht... Op de A7 Zaandam richting Horen is de weg weer vrij na een ongeluk... maar tussen Zaandam en Afrikaan van horen staat nog wel ruim 10 kilometer file met bijna een uur vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere... tussen Beeldhoven en Almere Haven drie kwartier vertraging. Met schroefers ben je meer waard. Omdat wij al meer dan 100 jaar support professionals... en office managers opleiden. Rotsen in de branding voor directies en managementteams...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 Het is vier minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Neem u mee naar Hongarije, want daar zijn zondag verkiezingen... en alles wijst erop dat de partij Fidesz van de huidige premier Victor Orbán... die gaat winnen voor de vierde keer alweer. Alles in zijn campagne draait om anti-immigratie en dat lijkt te werken. Ik praat erover met onze correspondent Mitra Nazar. Mitra, wat zien de Hongaren in Orbán? Nou, Orban is voor heel veel Hongaren een hele sterke leider die, uh, dat zijn zijn eigen woorden, de Hongaarse identiteit en de cultuur en vooral ook de christelijke waarden uh, wil beschermen. En beschermen tegen boze invloeden van buitenaf. En, en dan gaat het vooral natuurlijk over migratie, want dat is kern onderwerp nummer één in deze campagne. Twee jaar geleden was het natuurlijk een piek van de vluchtelingencrisis. Toen kwamen er honderdduizenden uh, vluchtelingen en migranten... Uh, door Hongarije heen op weg naar West-Europa. Nou, dat heeft Orbán met, met twee handen aangegrepen... om ja, de bevolking toch angstig te maken en te houden... Uh, over dat die migratiegolf uh, dat dat weer terugkomt kan komen als, als er niet uh, strenge maatregelen worden genomen. Nou ja, dat soort retoriek uh, scoort enorm in Hongarije. En vooral uh, natuurlijk buiten de stad, op het platteland. Dat zijn ook plekken waar mensen heel weinig uh, informatiebronnen hebben. Dus ook al weinig toegang hebben tot, tot ander, andere visies op uh, dit soort problematiek. Um, en, uh, en ja die invloeden van buitenaf, en uh, ook uit Brussel bijvoorbeeld. Hè, de EU is altijd een, een, een intern conflict in Hongarije... Uh, uh, dat is een hele eenduidige politiek en, en daar uh, vallen de Hongaren massaal voor. Uh, en uh, ironisch is wel dat, dat Hongarije eigenlijk op dit moment uh, vrij weinig migranten heeft. Er komen eigenlijk helemaal geen migranten meer binnen, mm. uh, maar toch is het, uh, is het een onderwerp. Ja. En, en um, het heeft dus ook de campagne bepaald. Hoe, hoe ziet dat eruit dan in een campagne? Mm. Nou ja, eigenlijk, eigenlijk heeft Fidesz, dat is de Orbans partij... weinig meer hoeven doen. Uh, deze week bijvoorbeeld, ik ben in Budapest... je ziet heel weinig campagneteams op straat. Uh, je ziet wel dat ze bijvoorbeeld gratis concerten organiseren, of bijeenkomsten waar dan uh, gratis uh, bordjes goulash worden uitgedeeld aan, aan uh, potentiële kiezers. Uh, maar de campagne heeft zich vooral op, afgespeeld op, op radio en tv, en in uh, regeringskranten, met toch wel, wel haatdragende spotjes over migranten, maar ook over uh, George Soros. Uh, dat, hij is een van de hoofdpersonen uit Orbans campagne, en uh, hij wordt niet neergezet als staatsvijand nummer één. Nou, Soros is een bekende miljonair die uh, geld uh, geeft... Die, die organisaties steunt die bijvoorbeeld vluchtelingen en migranten helpen. En, en organisaties die kritisch zijn op de regering. In ja, hem komt alle angst uh, voor invloed van buitenaf samen. Dus de, de stad hangt gewoon vol met billboards... met foto's van George Soros. Um, um, en met uh, foto's ook. Een hele opvallende uh, billboard met uh, een foto van... van een migrantengroep met daardoor daarop een groot stopbord. Met verder geen tekst. Dus ja, dat, dat is... Uh, je ziet dus dat die populistisch-nationalistische campagne van Orbán... Uh, toch eigenlijk genoeg blijkt, lijkt te zijn om uh, mm. um Hongaren voor zich te winnen. Zondag, uh, er is bijvoorbeeld ook helemaal geen aandacht voor uh, onderwerpen... als gezondheidszorg of educatie. Dat, dat, daar hoor je helemaal niks over. Het is dus voornamelijk gericht op één persoon, Soros en op een groep mensen. Wat, wat doen de oppositiepartijen? Stellen die daar iets tegenover? oppositie is heel erg gesplinterd. Ze hebben een poging gedaan om uh, met uh, een aantal partijen... samen een blok te vormen tegen Orbán, maar dat is mislukt. Uh, er zijn dus vier uh, oppositiepartijen. Je hebt de Socialisten, je hebt de Democraten, de Groenen. En dan is er nog een beruchte partij, Jobbik. Uh, bekend als de extreemrechtse, een beetje antisemitische partij. Uh, die nu probeert een beetje een ander imago aan te meten... Uh, en wat op te schuiven naar het midden. Uh, maar goed, die die Oppositie is dus ernstig uh, versplinterd en verdeeld. Dus heel uh, moeilijk. Om, uh, om weerstand te geven tegen, tegen die grote partij van Viktor Orbán. Uh, Jobbik is de enige partij die, die een beetje in de buurt zou kunnen komen... Uh, als je de peilingen gelooft. Maar uh, het moet heel gek lopen, wil, wil er iets schokkends gebeuren, hoor, zondag. Uh, en ik denk dat het meer de vraag is of, uh, of Orbán uh, zijn partij... Uh, weer de absolute meerderheid haalt... Of dat ze uh, iets, iets minder uh, stemmen halen, en dan dus toch een coalitie zullen moeten vormen met andere partijen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Aanstaande zondag dus, dan zijn de verkiezingen in Hongarije. Mitra Nazar, dankjewel. Oké. Okay. Acht minuten over half vijf, tijd voor uw dagelijkse dosis Tech Gadget. Op vrijdag uh, nodigen we altijd onze Tech Friends uit. Vandaag Roland Stekelenburg van innovatieplatform Fast Moving Targets. Roland. fijn dat je er bent. Um, nou, als we het technieuws van deze week eens op een rij zetten, bij elkaar vegen... dan gaat het eigenlijk allemaal over data. Hè? De grote data, lekker bij Facebook. Privacyrisico's die mensen lopen. De gotcha database met gelekte wachtwoorden. Uh, patiëntendata die door Jan en allemaal bekeken kan worden. Noem maar op. Ho hoe kijk jij hier naar? Wat is hier aan de hand? Ja, voordat we daarop ingaan, misschien toch even die Gotcha database Jij noemt hem, dat is die, die is gisteren al iets eerder online gekomen... maar gisteren ook doorzoekbaar. Daar moet iedereen echt even in kijken. Um, daar zitten alle gestolen wachtwoorden en e-mailadressen in. Ik kwam meer, een kleine 200 NOS's staan er ook in. Ja, ja, dat... Ik hoop dat jullie dat ja, ook realiseren. Dat. Ja, ja. Uh, die staat online op gotcha.pw. En je moet er echt even kijken, want als je erin zit... moet je echt eventjes een aantal wachtwoorden gaan veranderen. Oké. Okay. Uh, maar dat gezegd hebbende, uh, iets breder is natuurlijk data onderdeel geworden van zo'n beetje alles wat we doen in het dagelijks leven. Uh, de digitalisering heeft gemaakt dat alles ook data is. En die data, ja, die wordt allemaal ergens bewaard uh -huh. en is geld waard. En alles wat geld waard is, wordt verhandeld. En wordt dus ook af en toe ook gestolen. Uh, dat is wat er op dit moment gebeurt. En daar komen al die. Uh, schandalen uh, vandaan. Uh, maar de volgende stap daarin is natuurlijk ook... dat die data vervolgens gebruikt wordt voor allerlei processen. En dat is eigenlijk nog veel interessanter. Want die data bepaalt wat je ziet op Facebook. Die data bepaalt de hoogte van je verzekeringspremie... inmiddels mm. voor heel veel dingen. Die data bepaalt of je wel of niet een lening krijgt bij een bank. En data bepaalt misschien inmiddels ook wel... of je aangenomen wordt als je er mm, Dat moet je even uitleggen. Nou, bij Fast Moving Targets hadden we deze week ook nog een start-up uh, in de uitzending. Wat die doen, is voor werkgevers die personeel zoeken... Uh, op basis van data en algoritmes een pre-selectie doen. Dus je Zo. moet dan een aantal assessments Zo. doen, online, een oh. aantal dingen invullen... en op basis van algoritmes die uh, dat bedrijf, Harvard heten ze... een Nederlandse start-up, hebben draaien, zijn heel succesvol... Uh, helpen ze die bedrijven met het voorselecteren... van welke mensen ze wel of niet uitnodigen. En wat voor gebruiken gesprek. ze daarvoor? Um, allerlei verschillende assessments die ze moeten doen. Dus, dat, dus ze, ze kunnen daarmee uh, online je competenties bepalen. Um, maar er zijn ook heel veel andere startups... die gebruiken juist weer Facebook-data, nee. Google-data... om dit soort voorselecties te doen. En de grote vraag is natuurlijk... Van, uh, uh, weet je nou eigenlijk op basis waarvan die algoritmes selecteren... En zou het niet ook, de, de manier waarop die dingen geprogrammeerd zijn... zou dat bijvoorbeeld ook niet discriminatie in de hand kunnen werken? Ja. Weet iemand dat nog? Wie heeft daar nou inzicht in? Ja, want daar gaan we wel, daar zijn we kennis aan het verliezen... Hè, ten opzichte van een groep die het misschien nog wel weet... Uh, uh, dat, dat, dat is toch, lijkt mij, een, een probleem. Heb, heb jij inzicht uh, op uh, wat die algoritmes kunnen en hoe ze zijn opgebouwd? Welke data nou, dat wordt, wordt gebruikt? er steeds ingewikkelder. Uh, kijk, ik weet toevallig van die startup die wij in de studio hadden van Harvard, dat ze hier heel bewust mee bezig zijn. En zorgen dat die algoritmes niet discriminerend zijn. Dat staat okay. bij hun echt op de agenda. Maar het is allemaal zo ongelooflijk comp complex aan het worden dat een hele kleine groep programmeurs en dataspecialisten die algoritmes nog kunnen uh, doorgronden. Mm. Uh, en dat vind ik echt wel een, een, een ja, hele bedenkelijke zaak. Als Mark Zuckerberg zelf nu zegt dat hij denkt... dat hij misschien wel jaren nodig heeft... om de problemen bij Facebook op te lossen... dan denk ik ook van hoe ingewikkeld is dan dit dan dus wel niet geworden? Yeah. En hebben ze dit überhaupt nog wel onder controle? En ja, ik vraag me dat eigenlijk, uh, als ik dat zo hoor, allemaal af. En vergeet ook niet, hè, bij die... Technische opleidingen waar die programmeurs dat allemaal leren. Daar is ethiek bijvoorbeeld helemaal geen verplicht onderdeel nee. van het curriculum. Nee. Kijk, als je arts wil worden of, of iets anders, wel. Nee, en er zijn toch vragen die je moet uh, stellen. Hè? Uh, als je daarmee bezig bent, willen we wel zo ver gaan hiermee. En weten we nog <laughs> weten, weten genoeg mensen nog hoe het werkt. Ja, nou, dat was in, in, op zuid bij zuidwest het grote technologiefestival, wat vorige maand was, was dit ook het onderwerp. Dat we eigenlijk met elkaar moeten vinden. Uh, dat die uh, technologische revolutie is fantastisch... maar nee. het moet wel ten goede komen aan de, de mensheid als geheel. Zo werd het daar geformuleerd. Kunnen nou, wij zelf iets doen, trouwens, zit ik te denken? Kunnen wij minder delen? Nou, Er wordt nu geroepen van, ja, hef je Facebook-account op... dat lost natuurlijk het probleem niet op. Nee. Ik ben ook helemaal niet van die school. Uh, we, moeten, we kunnen zelf wel veel bewuster met data omgaan. Dat is een heel belangrijk begin... Uh, nou, daar staan allemaal toeltjes voor online. Kun je allemaal googelen en dan zie je precies hoe je apps kunt ontkoppelen van Facebook. En dat soort dingen ben ik De ook mee bezig. Dat is wel een werkje, maar... Uh... Uh, maar wat veel belangrijker is, het moet gewoon gereguleerd worden. Die stemmen gaan op. Uh, overal, die hoorde ik ook heel erg op zuid by zuidwest. Zelfs iemand als Elon Musk vindt dat gewoon dat de tijd voorbij is dat technologiebedrijven kunnen bepalen... hoe al deze processen gaan werken. Daar zijn wettelijke kaders voor nodig. Wettelijke kaders waarbij natuurlijk wel weer een probleem is... dat ook de politici, maar zeer ten dele, denk ik, nog echt begrijpen... wat hier gebeurt. Roland, dank je wel voor jouw bijdrage weer aan Nieuwsinko... vandaag, deze vrijdag. We gaan naar de weg, Edwin Gerritsen. Met een vrij drukke spits, dat staat nu weer 400 kilometer in totaal. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De meeste vertraging op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoopert-Everdingen en Afritkerk-Driel bijna een uur. Dat komt op bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht... En op de A76 Belgische grens richting Heerlen is een ongeluk gebeurd. Tussen Stijn en Schidden is de vertraging ruim een half uur. Eén rijstrook is dicht. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. De mobiele studio staat op het schoolplein van het Griende College in Sliedrecht. Op het VMBO zijn de eindexamens deze week begonnen. negatieve imago van VMBO lijkt nou, 180 graden gedraaid. Want bedrijven staan echt te trappelen om de leerlingen aan te nemen. Weet jij, Saïdar Marje, of dat geldt voor alle VMBO's, voor alle richtingen? Uh, nou ja, met name wel voor de richtingen techniek en zorg. Dat zijn natuurlijk ook wel uh, al de bekende verhalen die we kennen. Maar ja, je moet toch wel een beetje uitkijken. Want ja, die automatisering, ja, dat gaat toch uiteindelijk ook wat banen kosten. We hadden het er net al even over met uh, Arol. Die heeft uh, net zijn praktijkexamens achter de rug. Hij had er net nog eentje. En hij zei dat hij daar rekening mee heeft gehouden in, in zijn keuze. Van ja, welke kant wil ik op? Is daar inderdaad werk in te vinden? Uh, Doen jij? Geldt dat ook voor jou? Heb jij, uh, heb jij daar ook rekening mee gehouden? Jawel, dat wel, maar. Want jij wil financieel-administratief medewerker worden. <laughs> en als dat niet echt opleiding is, dan wil ik vet studeren dan niveau 4 dokterassistenten. die, ja, hebben, ja, die hebben we altijd nodig. Ja, die hebben altijd nodig. En financieel-administratief medewerker. Ja, op kantoor gewoon achter een computer zitten. En ja. dan tik, tik, tik, tik met de computer. <laughs> ja, maar stel je voor dat het op een gegeven moment uh, geautomatiseerd wordt. En dat, dat, uh, ja. dat ze daar niet zoveel meer mensen nodig hebben. Ja, jammer. Dan, dan zoek ik we wel een andere... Dan ja, ja, dokterassistenten. Ja, dokterassistent Of ja, misschien als ik dan weer van gedachten veranderd ben. Een andere opleiding. Of... Ja. En Vindelijk? Roan, jij hebt in de richting techniek heb jij nu geleerd. Ja. Daar is toch wel aardig wat werk te vinden, maar jij laat het los. Ja, klopt. Ja. Ik ga natuurlijk dan in de handel. Maar bij commercieel medewerker denk ik wel... dat je voornamelijk dat het altijd wel zou blijven. Omdat het natuurlijk fijner is als er iemand van een bedrijf naar je toe komt... om het jou te verkopen. In plaats van dat je een geautomatiseerd mailtje krijgt... die iedereen krijgt die jou iets wil verkopen. Je dus wel vertrouwen in dat daar genoeg werken. Ja, te dat vinden denk in ik wel. De ja, ik denk wel dat dat uh, lang blijft nog de baan. Ja. Lara zei het net al hè, in, de, in de introductie. Ze zei ja dat negatieve imago. Dat had het VMBO in ieder geval uh, jaren mee te kampen. Heb jij daar wel eens wat van gemerkt toen ja? Gewoon die negatieve reacties over VMBO. Ja, dat je naar een vmbo school ging. Ja, wel, als bijvoorbeeld iemand vraagt aan mij... Van, ja welk school zit je, welk niveau doe je... dan zeg ik wel vmbo basiskader. En dan is dat zo, zo dom en alles. Dan denk ik van, ja, er zijn genoeg mensen... die vmbo hebben gedaan op het laag niveau... en nu ja, advocaat zijn geworden, om zo mm -hmm. te zeggen. Yeah. Dus ja, vmbo... je kan er altijd wat, wat van komen, om zo te zeggen. Yeah. Maar het lijkt me wel ergens mensen dat tegen je zeggen. Het doet me eigenlijk niet echt iets of zo. Maar dan denk ik van... Ja, ik kom misschien wel beter, maar dit is mijn niveau en ik kan er niks aan doen. Nee. Een rol? Ja. ja. Heb jij daar ook wel eens wat van gemerkt? Dat mensen vervelend reageerden? Uh, ja, af en toe wel. Bijvoorbeeld, al ben ik bij mijn vrienden en dan uh, zeg ik iets verkeerds in het Nederlands en dan verbeter ik. Uh, dan moeten mijn vrienden het zeg maar verbeteren. Mm -hmm. En nou is het tegenwoordig zo dat ik ze meestal moet verbeteren, maar. Ja, af en toe denk ik toch wel van, had ik toch maar beter mijn best gedaan op de basisschool. dan uh, Misschien had ik wel een paar niveaus hoger gedaan, denk ik. Ja, want dat is nu een discussie die het speelt. Uh, Corine Korrel, dan ga ik even naar jou toe. Um, Hoog-laag, dat is nu die discussie. Dat vind ik wel echt uh, hartverscheurend om te horen. Dat mensen zeggen tegen Doenja, je bent dom en je bent laag opgeleid. Moeten we dan misschien ook wel van die termen af? Uh, ja, ik denk dat laag hoog opgeleid, uh, dat, dat, uh, dat dat termen zijn die geen recht doen aan, uh, aan wie dan ook. Dus dat lijkt me een uh, heel goed idee. En uh, de reactie op uh, zo'n zo wat, wat voor opleiding doe jij, uh, ja dan denk ik ook wie is hier nou dom. Um, ik denk wel dat het uh, enorm helpt. Uh, zoals deze jongeren uh, hier praten over hun toekomst en hun toekomstdromen. Als we dat op persoonlijk, individueel niveau... veel meer aan elkaar kunnen laten zien, dan zal dat ook uh, verder keren. En er is op heel veel gebieden, denk ik, ook nog wel wat meer nodig... om dat te laten keren. Ja, en daar zit jij voor in, want ik heb je nog helemaal niet geïntroduceerd. Jij hebt de VMBO On Stage opgericht... Uh, waarin jij je beroepsfeesten organiseert. Wat, wat houdt dat precies in? Beroepenfeesten. Beroepenfeesten. Pas... Ja, want Denken Over Je Toekomst mag een feest zijn. Ook voor VMBO'ers. Deze kinderen moeten als jongste kiezen. Het is de meerderheid van de 12-jarigen. Uh, beroepskeuze op deze leeftijd. Nou, het is voor grote mensen al een hele lastige. Laat staan op die leeftijd. Uh, en dan lees je ook nog alsmaar in de krant of op het nieuws uh, dat het eigenlijk met VMBO: dat je dan niet zo ver komt. Dus daar heb ik tien jaar geleden uh, de beroepenfeesten voor bedacht. Uh, waarbij we deze leerlingen letterlijk op de rode loper onthalen. In contact brengen met het lokale bedrijfsleven. Om daarmee hun toekomstdromen te kunnen delen. Uh, te helpen bij die beroepskeuze in het zonnetje te zetten. Maar ook duurzame contacten laten leggen waar ze later een beroep op kunnen doen. En dat levert ook in de praktijk heel veel op. Weten. Ja, want je doet het al jaren. Ja. Wat levert het op? Nou, het levert op dat uh, heel veel beroepsbeoefenaren zoals wij ze noemen. Dat ze mensen afkomstig uit bedrijfsleven instellingen kunnen ook zetten zijn dat die zeggen, wat leuke kinderen, wat zijn ze gemotiveerd... dus die eigenlijk samen stuiterend het beroep en de werkdag verkennen. Uh, en wat het oplevert, uh, wij, wij zetten echt in op duurzaam netwerk. De, van deze kinderen is bekend dat ze graag dicht bij huis blijven werken en leren. Dus dat lokale bedrijfsleven ongelooflijk belangrijke... Uh, partner voor ze. Dus wij weten nu dat 25% van onze leerlingen... na een aantal jaren werkt bij het bedrijf... wat ze ontmoet hebben bij ons Stage. En dat is natuurlijk Kijk, een dus fantastisch dat resultaat. Ja. Ja. Maar um, toch wel dan even terug naar het imago. Want je zegt het net zelf, Dan die ondernemers die dan daar komen... bij, uh, bij die evenementen die je organiseren zeggen... wat een ontzettend leuke kinderen, wat zijn ze gemotiveerd. Kennelijk zijn ze dan verrast... Want, de, ja, want dat is er, dat imago, waar komt dat nou vandaan? Ja, ik vind het heel moeilijk om daar één oorzaak voor aan te wijzen. Er, er mogen er, er ook meerdere, meerdere zijn, hoor. Ja, mogen er meerdere zijn. Ja, ik, ik denk dat er meerdere dingen meespelen. Het, het is stuk uh, 15 jaar geleden, is het VMBO ontstaan, opgericht. Daar is een enorme diversiteit ontstaan in uh, niveau, afkomst, achtergrond, noem maar op. En dat is best lastig, omdat uh, binnen één gebouw te bemannen, te bevrouwen, te begeleiden. Daar moeten da daarom moeten daar ook de alle, allerbeste leraren staan. En die staan er gelukkig vaak ook. Um, ik denk ook dat in de maatschappij iets veranderd is... in dat scholing en onderwijs een, een belangrijkere en misschien wel wat elitaire plek heeft gekregen. Vroeger werd je van school natuurlijk gehaald... en dan ging je op het land werken... Uh, dat onderwijs een belangrijk ontwikkelingsinstrument is, dat is natuurlijk helder. Dat is ook niet erg, alleen misschien zijn we daar wat in doorgeschoten. En dat onderwijs is uh, allerlei manieren leren en niet alleen uh, vanuit de boeken. Mm -hmm. Dus daar zijn verschillende dingen voor aan te wijzen. Maar dat lijkt nu wel te veranderen. Dan kijk ik ook even naar de overkant, naar Janine van der Leunen, docent hier, docent Engels en mentor van Arul en, uh, en Dunja. Um, merk jij wat van die verandering, van het imago? Um, ja, um, ik merk wel dat als je uh, leerlingen bij stagebedrijven bezoekt... dat ze uh, wat enthousiaster worden dan dat ze in het verleden waren... over het presteren van de leerlingen. En, uh, um ja, ik zie daar inderdaad wel een positieve uh, omslag in. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar, naar de markt, zeg maar naar de ja. ondernemers ja. En, uh, en de instelling, wil ik meteen door ook weer naar de overkant. We hebben een hele volle bus vandaag. Albert Th. Pari, eindverantwoordelijke voor de zorg bij zorginstelling Waardenburg, hier in de buurt, hè, in Schiedam. Ja, Jullie werken samen met deze school. Ja. Omdat ja. we als, uh, Waardenburg altijd hebben gezegd van, uh, wij vinden elk niveau in onze organisatie van belang. Dus we hebben ook nooit meegedaan aan uh, het op een gegeven moment ontslaan van helpen... wat een aantal jaren geleden behoorlijk veel is gebeurd. Ja. Um, we hebben ook uh, wat dat betreft uh, met uh, de mensen van uh, het Griene College... op een gegeven moment een heel mooi samenwerkingsverband uh, opgezet... waarin de leerlingen van het Griene College bij ons stage kunnen lopen. Um, dat is behoorlijk jong. Dat is heel jong. Wat doen ze dan? Uh, ze... Nou, als u naar buiten kijkt, dan ziet u daar prachtige woningen... bij de Grine College School. Ja, klopt. En daar wonen heel veel mensen waar wij zorg aan verlenen. En jongeren die daar interesse in hebben... en die zeg maar, de keuze maken voor de zorg... die uh, lopen dan een dagdeel met onze mensen mee. En die gaan uh, bij de mensen helpen, bij het huishouden, uh, bij de zorg. En, uh, nou we organiseren voorlichtingsbijeenkomsten. Dus jullie proberen ze al zo jong mogelijk Juist. enthousiast te krijgen voor de zorg. Want ja. jullie kunnen deze leerlingen heel, heel hard gebruiken. Ja, en je hoort het ook. Ze zijn allemaal erg ambitieus. Jammer dat er geen uh, mensen voor de zorg bij zitten dit keer. Nou, misschien een geld. doktersassistent. Ja, Aron, maar, ja het spijt je. Maar... <laughs> um, maar komt, Want inderdaad, de leerlingen die daar interesse in hebben... Uh, die zijn dan welkom bij jullie. Maar proberen jullie die leerlingen ook ervan te overtuigen... dat het leuk is om een baan in de zorg te nemen? Jazeker. Uh, ze komen ook bij ons uh, bij de voorlichtingsbijeenkomsten... in onze locatie. Uh, dan lopen ze gewoon in een soort meeloopdag eerst eens eventjes mee. En daarna kunnen ze zich inschrijven voor... Uh, hey, ik heb inderdaad interesse in een kantje, uh, kant in de zorg. En uh, dan gaan ze dus met, ons, met die uh, collega's van ons meelopen... Ja. En wat levert dat op? Enthousiaste jongeren. Ja, maar en jullie willen collega's. uiteindelijk... Ja, precies. Jullie willen, maar jullie willen uiteindelijk dat die jongeren ook bij jullie aan de slag gaan, toch? Nou, um, nou, we willen eigenlijk twee dingen. A, dat de jongeren een goede keuze maken. Dat is het belangrijkste. Um, en er zijn ook heel veel van die jongeren die... daarna zeggen wij, gaan door naar het mbo... en uiteindelijk op een hoger niveau instromen. In de zorg of dan ook. En um, tegelijkertijd um, um, vinden we het ook gewoon erg belangrijk dat uh, jongeren geholpen worden in het maken van een goede keuze. Ja, omdat ze al zo jong die keuze moeten ja, maken. Ja. Wil ja. ik toch even terug naar Janine, inderdaad. Want deze drie hier in de bus, drie leerlingen... die weten heel duidelijk wat ze willen worden. Maar merk jij inderdaad bij jouw leerlingen, dat die worsteling... omdat ze juist zo jong die keuze moeten maken? Ja, de is er, absoluut. Uh, wij zijn er als school alleen wel heel intensief mee bezig... om ze daar goed in te begeleiden. Dat begint al in het uh, eerste leerjaar. Daar uh, zijn ze al twee uur in de week uh, bezig met een vak LOB. En dat, uh, ja, dat borduren we zo voort uh, tot aan leerjaar vier. En daarin ben je in de jaar vier, ik ben dan mentor van deze vierjaars leerling... ben je in de mentoruren heel gericht bezig met nou, hè, wat ga je doen op het mbo. Uh, hoe ziet je toekomst eruit? Ze geven daar ook presentaties over. Dat hebben ze onlangs ook gedaan. En meer samenwerking, zoals met de zorginstelling Waardenburg? Uh, ja, die is ook absoluut. Uh, alleen uh, wat uh, mijn mentoring betreft uh, gaat het dan vooral om gastlessen. Uh, oh ja, die je dan krijgen in de, de praktijk, de, leslokaal inhaalt. Ja, ja. ja. Nu wil ik toch afsluiten met de drie ja, waar het om gaat natuurlijk. De, degene die uh, praktijk samen dus nu achter de rug hebben. Roan, wordt er vanavond al een feestje gevierd om de eerste etappe, zeg maar, uh, afgeronde etappe te vieren? Nou, niet echt een feestje, maar wel meer opluchting. Gewoon dat het eerste gedeelte van je examen er eigenlijk op zit. Dus ja. daar kan je nu niks meer aan veranderen. Nee. Dus. En nu dus klaarmaken voor het theoretische gedeelte. Ja, maar het lukt sowieso wel. Ik, uh, <lacht> ik heb altijd voldoendes gehaald. En overga uh, overgaan met uh, nul onvoldoendes op mijn rapport. Dus waarom zou het nu niet goed gaan? En ik, uh, en ik je leer. Ik Ja. En ik doe gewoon altijd goed mijn best op school. Dus dat is belangrijk. Je kan niet meer doen dan je best, vind ik. Nou, dan heb je hem gelijk in. Doen Gaan we het halen? Nou, <laughs> ja, ik, ja, ik hoop een, het. Nou, we hebben het net heb even, het even over gehad. Ja. En je leraar zit achter je. Die zei dat gaat helemaal goed komen. Het komt goed. Zo ja. niet, ook goed. En wanneer wordt het diploma opgehaald dan? Hm. 13 juli, toch? krijgen we de uitslag. Oké, okay, dan krijgen we de oh. uitslag. Nou, ik wens u nog heel veel succes. Okay. Het volgende examen gaat volgens mij helemaal goed komen. En, uh, en het volgen van jullie dromen. Ja, Dank jullie het wel allemaal. Mooi. Dank <laughs> Mooi. jullie wel. Heel mooi. En inderdaad, het klinkt alsof het allemaal goed gaat komen daar... met deze vmbo -ers. Prachtig. De Nieuws-en-Kobus staat iedere dag weer op een andere plek... en heeft u nog goede ideeën voor ons heeft, kunt u ons dat laten weten. Tip ons de redactie via nieuws -en -ko .m -no. Misschien komen we dan wel naar u toe met onze Nieuws-en-Kobus.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 Nog twee dagen smartphone-actieweken bij Vodafone. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de Samsung Galaxy S8. Met een Harman Cardon speaker van 229 euro cadeau. Ontdek het op Vodafone.nl Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl de jackpot van 10 april staat op 10,6 miljoen. Je hebt nog vier dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus. Bezoek na Neoraug in de Fundatie ook kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl